Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nep-lego en huggy-wuggy-knuffels. De douane heeft vorig jaar veel meer namaakspullen in beslag genomen... dan de jaren ervoor. Vooral nep-speelgoed. Volgens het radioprogramma het Misdaadbureau hebben de onderschepte artikelen samen een waarde van bijna 53 miljoen euro. Niet alleen vond de douane veel nep-speelgoed... ook namaakmedicijnen en verzorgingsproducten waren erg populair... zoals Viagra en andere zalfjes. Een triest bericht uit de wielerwereld. Wielrenner Gino Meder is overleden na een val in de ronde van Zwitserland. Gisteren ging het mis. Meder ging 6 kilometer voor de finish onderuit bij de afdaling en viel in een ravijn. Hij werd gelijk gerenommeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij vandaag overleden. Meder was 26 jaar. In Pieterburen in Groningen was vanochtend een grote brand. Het vuur begon in een schuur bij een huis en dreigde over te slaan naar het zwembad en de omliggende huizen. Deze hotelgast ontdekte de brand. Wij sliepen erachter zeg maar, in een slaapkamer en het raam stond iets open. Dus ik hoorde wat. Nou, eerst blijf ik nog even liggen. Maar toen eens keek ik zag ik allemaal roken. Toen uh, zijn we de gang op gegaan en heel hard brand geroepen. En nou ja, spullen gepakt, zoveel mogelijk. En wegwezen. De brandweer moest flink aan de bak. Inmiddels is het vuur onder controle. Maar de brandweer is nog wel aan het nablussen. En Limburg staat dit weekend in het teken van Pink Pop. Omdat de hitte nog wel even aanhoudt, heeft de organisatie veel extra waterpunten aangelegd. En... We hebben extra smeerteams van het Kankerfonds Limburg die de mensen kunnen helpen met het insmeren. Maar we adviseren natuurlijk de mensen zelf ook om, uh, om hoedjes en, uh, en, en smeren, uh, zonnebrand mee te nemen. Dan krijg je nog het weer. Ja, lekker veel zon daar dus in Limburg. Op sommige plekken zijn er wel wat dunne wolkjes op de Wadden. En in het noorden is het wat koeler. 20 tot 25 graden. In de rest van het land is het 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Bet nu live vanaf het circuit in Zandvoort. Race Radio. Race Radio ZFM. ZFM. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, ik ken. Beleef het live mee. Live vanaf het circuit. Dit is Race Radio, alleen op ZFM. En we zijn weer terug. Ja, en daar zijn we weer. En ik heb uh, twee gasten. Ja, goeiedag. Goedemorgen. Ja. Ja, Hans. Uh, Gilles. ja Gilles ja. hallo van de Zandvoortse krant ja Gilles de hoofdredacteur van de Zandvoortse ja. krant en, uh, en Hans Botman, nou ja, goed ik ben net bij de, bij de persconferentie geweest van de Formule 1 ja, dat was voor de nationale pers was er een soort ja even een beetje bijpraten over nou er werd eigenlijk Gilles er werd weinig nieuws verteld hè ja, eigenlijk kwam met enige nieuws uh, ja, uit dat, dat de, we ook aan de krant hebben ja dat gehoord. klopt ja wat in, de, in de <laughs> over de krant stond, over die retributiebelasting goed. Ja. Uh, voor, ja, oh, ja, die, ja. Ja. ja, dat was een Ik hoop. hoop. 900.000 Ja, opleveren. inderdaad. Nou ja, dus ze willen 3 euro per kaartje. En dan ja. heb je dus 300.000 mensen zeg maar, uh, uh, per weekend. Uh, dus dat is inderdaad uh, 900.000. Twee, twee jaar lang. Dus 1,8 miljoen. Zou dat Sanford opleveren? Ja, dat zijn kosten die de gemeente zegt nodig te hebben... om uh, alles faciliteert te regelen rondom uh, de Formule 1. Ja. Dus het heeft ja. niet uh, met het evenement zelf uh, te maken... maar echt wat er in Sanford gebeurt. Zonverd. De gemeente heeft ook kosten te maken. Ja. En, uh, daar, uh, ja. daar zit geld voor bedoeld. Nou, ja, dat is niet aan mij om te oordelen. Ik, ik heb die cijfers ook allemaal niet uh, paraat. paraat. Nee. Maar ik, ik begrijp wel dat de gemeente... Uh, ...zegt, we maken een hoop kosten... ...en we willen dat op okay. een of andere manier uh, kunnen dekken. Ik bedoel, ja, het is uh, een Ik gaat. vind het ook, ook wel terecht. Dus en, ik vind het ergens wel, wel redelijk. En de, de hoogte van het bedrag, ja, daar kan ik niet over oordelen. Nee, het is 3 euro per kaartje. Maar per ze kaartje het, een paar honderd ja, euro, denk ja, ja, ik dat je daar... Uh, nee, dat denk ik ook duist. niet. Maar ze zullen het nog in de gemeenteraad moeten vastleggen. Dat is nog niet beslist, zeg maar. Dus eerst komen we nog in de gemeenteraad... ...en daarna zijn ze toch aan de beurt bij het circuit. En daar waren ze natuurlijk in het begin... helemaal niet blij mee. Uh, nou, er is dus zelfs... Uh, uh, ik wil niet zeggen ruzie, maar... Ja, dat is toch een ja, e frictie was uh, behoorlijk naar het nulpunt. Maar dan. waarschijnlijk ook omdat uh, het op een manier werd gebracht uh, door de relatie ja. nou ja, was een beetje bekoeld. De, ja. de manier waarop je over gesproken werd Ja, inderdaad. Ze voelden zich een beetje overvallen, zeg maar. Zij zeggen van het levert ook zoveel op, weet je wel, omdat meer toeristen en noem maar op. Ja, overnachtingen op die manier. Huis krijg je dat ook terug. Dat is een heel goed punt, dat klopt ook wel. Het wordt wel ja. welvarende doordat hier een heel groot evenement georganiseerd ja, wordt. absoluut. Dus het is je uh, net je het zo... bekijkt. Kijk, als het een mooi weekend is, mis je wel weer je strand. Uh, Precies. Ja. Ja. En dat zijn er natuurlijk, die zijn ook met z'n heleboel. En zeker zoals dit jaar ja, dat het eigenlijk al ja, meer ja. in, in het seizoen is. Ja. Uh, ja. ja zo, 27, zo, 27 augustus. Is, ja. Ja. Ja. Nou ja, goed, voor de rest van de, van de uh, persconferentie ja. kunnen we vrij kort zijn. Er we werden wat uh, cijfers genoemd. Uh, heel veel cijfers zelfs. Ja. Ik krijg die presentatie nog opgestuurd, dus ik kan later nog even Rustig terugkijken. Maar je had vorig jaar ook een beetje problemen met die, met die, met die uh, klagende vrouwen die uh, zich bedreigd voelden, He, heb je het ja, nog meegekregen toen? Ja, ik heb het meegekregen. Nou, daar het daar uh, mee. gaan ze een hoop uh, dingen ja. aan doen, dat er een 06 nummer komt, dat, dat je een whatsapp kan sturen. Uh, zeg maar, als, als, als, als, niet alleen vrouwen, maar ook mannen hè, zeiden ze erbij. Ja, zeker, ja. Er komen vertrouwenspersonen ja, met... die benaderbaar zijn via WhatsApp en, ja, en Zowel voor vrouwen ja, als voor mannen. Het ochtends om een uur of half zeven. Uh, ja. zes, half, zeven. Ja. Ja. Ze hebben in ieder geval heel veel aandacht aan besteed ja. net aan, uh, tijdens de persconferentie. En we hebben het gevoel dat ze er uh, ook heel veel aan willen doen om dat te verbeteren. Ja. Uh, naast de andere dingen die ze ja. ook aan het verbeteren zijn. Maar was... ze willen het uh, duurzamer maken. Hè? Dat is uh, ook heel belangrijk, vinden ja. ze. Ik zag ergens langskomen. Dat voor en niet alleen voor... dat ze het willen, want je ziet het ook al. Ze gaven cijfers over hoeveel mensen uh, met de auto komen. Dat is uh, ja. vooral voor 3%, geloof ik. Ja. Ja. En dat zijn alleen maar mensen van de VOM uh, en van de, uh, een paar media. Dat ook... Maar heb, heb jij dat nog gezien ja. dat er uh, de, de, dat tussen het station en uh, het circuit. Dat er geen enkele auto meer mag parkeren vanaf uh, volgend jaar. Dat, ja, dat zag dat ik ergens gezien. staan. Maar dan moeten we morgen... Want morgen komt oh, uh, maar Eigenlijk vind ik het ook wel uh, heel vreemd dat de auto's stonden afgelopen jaar. Want ja. Er komen een zootje mensen langs Zo, en er staat je auto daar is, geparkeerd. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik zou ja, mijn ja. auto niet willen ja, staan. Die, maar. die waren natuurlijk van de eigen inwoners. Jawel, dat snap ja. ik. Maar de, ja, ik zou me even lekker een straatje verder opzetten ja, Maar moeten ze hem dan zetten? Hoor. Ja, dat is een goede. Ja. Ja. Nou, nou, ja, daar moet een regeling de, ja. voor zijn. we terug. Voor de rest hebben we geen bezoekers in Zandt. Dat is een complex zat, denk ik. Nee, dat klopt. Met was een complex zat. Ja, maar ja. goed. De FOM, dus we de organisatie... Die kleinen een hoop plekken. En die worden natuurlijk niet allemaal benut. En, uh, ja. Maar dat willen ze ook gaan terugdringen. En uh, zo zijn er nog meer uh, ja. mogelijkheden om het nog duurzamer te maken, zeg maar, de uh, Grand Prix. Ja, nou, ik vond het al heel goed geregeld. Ja, het was goed geregeld, vond ik heel ook veel wel hoor. Met de ja. fiets ja. en met de ja. trein. En... Ja. ja, het, ja, het, het, de het de de grootste de gedeelte komt met de trein inderdaad. Ja, klopt. En dat is heel mooi. Dat is een goed is geregeld het, uh, En ik vond het heel C mooi dat afgelopen weekend, hoe druk het in Zandvoort was, uh, dat uh, de NS ook helemaal kon zeggen, nou we schalen op, we gaan 4000 mensen per uur vervoeren. Ja. Ja. Dat kan ja. door de ja. Formule 1, uh, ja. doordat het verbouwd is en dat ze erop ingesteld zijn. Dat, omdat ze daar de Formule 1 ook kunnen. Dus dat vind ik ook weer een mooi resultaat van dat evenement, wat we ook dus op andere dagen hier begrijpen hebben. Meer dan 75% komt of op de fiets, of lopend, of met de trein. Met de trein. Dus dat het niet een keer enorm gaat regenen en stormen. En dat nou, voor de, voor de races is het voor wel leuk. Wel, ja. maar voor de bezoekers en de beleving. Ik bedoel, ja. we hebben nu een prachtige jaren. Laat nou, laten dan bijvoorbeeld uh, zondagmiddag om een uur of één. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja, dat, dat is wel heel leuk voor de race zelf ook natuurlijk. Hè? Ja, en dan om een uur vijf weer lekker feestje. Je krijgt dit weekend in Canada uit de Formule 1 nu. En daar wordt alleen maar regen voorspeld. Oh ja, ja. Dus, uh, nou, ja de, dat de race zelf is natuurlijk prachtig. Ja. zondagavond 8 uur, uh, dan wordt natuurlijk een puinhoop dan. Dat ja. is wel leuk. Ja, ja okay. ik, ik, ik hou wel voor Ja, nou, ik denk dat ze die hard fans het ook helemaal prima vinden. Oh, absoluut, en, uh, maar er komen hier ook heel veel families... en uh, die voor de... Plezier ja, komen. Zeker, als je dan, ik heb ooit bij de. hoe uh, <coughs> heet ook weer die, uh, die Nederlandse league hier? Dat Jan Lammers uh, de directeur was. Die de, uh, uh, oh, je uh, de, hebt de, de, die die op de, de tribune uh, gezeten. Nou, ja. Het stormde en het regen en het was koud en zo. Ja, zat ja. ik daar met mijn vrouw samen. <laughs> die zette wat doekje eigenlijk. Ja. Maar, uh, ja. nou, maar ik, ik moet ik, je wel echt fan zijn. Ik kan mensen met kinderen aanraden om echt naar dit evenement te komen. Overal staan borden wat voor auto's het zijn. En uh, die Britten zijn allemaal heel aardig, die ja. willen van alles vertellen. En je ziet uh, schitterende auto's uh, uit, de, uit het verleden. Van, dus ja. het negenen... Zeker als je van het autogeluid hoort. Ja, de, uh, en uh, de, van, uh, de rijden. Is dat de geluiden van vroeger, ja, uh, wat ik als kind in de jans ja. Ja. Het en Jan Zochtheim en anderen ook ja. allemaal nog herkennen. Ja. Ja. Er zit helemaal geen beperking op het geluid hier, echt nee, nee, ja, zoals het was. En Tegenwoordig hoor je ze helemaal niet meer. Nee, daarom. Nee. Dus dat is allemaal minder geworden. Maar ik uh. denk je dat je vanmiddag, als we gaan rijden ook weer, die ja. oude Formule 1, dat je ze echt wel hoort. Hoe zat de wind eigenlijk? Daar ja, heb je ja, niet op gelet. Ja, nee. Volgens nee. nee. nee. mij nog steeds Noordoost. Dat is wel ja, belangrijk in het dorp, of je 네. het wel of niet gaat Ja, Je hoort dit meer, als dat je de Formule 1 van Max Verstappen hoort. Ja, die maakt ook wel geluid Minder hard dan die, ja dat klopt. Ja, het is nu lekker rustig, maar er is volgens mij een pauze nu. Hè? Ja, een lunchpauze ja. was er. Maar als het goed is, gaan de uh, Porsches rijden. Ja, nou, die hoor je ook wel hoor, die Porsches. O, jij zal nog uitleggen het verschil tussen een Formule 1 en een Formule 3. <lacht> nou ja, goed, dat heb ik uh, net, net al een beetje gezegd. Ja. Je hebt natuurlijk minder vermogen, hè? minder CC. Ja. Uh, want uh, ze, ze zeiden net, uh, hoeveel uh, was dat, die, uh, die toeren die ze maakten? Die, uh, to, oh, ja. tot, tot, tot 12, 15.000 toeren, toeren per, per minuut uh, vroeger. En, uh, met die huidige Formule 1-wagens. En ze kunnen het zelf opschroeven tot 20.000 toeren per minuut... Voor een, voor een kwalificatieronde, zeg maar. Dat is waanzinnig natuurlijk. En dat kunnen die, die, uh, die Formule 3 met kleinere motoren... Uh, die, die redden het nooit natuurlijk. Maar het is wel zo. Het is close racing in die klassen in die Formule 3, Formule 2. En als je daar opvalt, dan kun je gewoon een opstap maken naar de Formule 1. Dat hebben we veel, veel al gedaan. Heb je natuurlijk vanaf 85 tot, tot 2 jaar geleden geen Formule 1 gehad. Nee. Uh, ja. Maar we hadden wel de Formule 3 hier racen. En er zijn heel veel talenten die daarin ontplooien ja. en later in de Formule 1 terechtkomen. Ja, dus heel veel namen die je nu in de Formule 1 voorbij ziet komen, die ja, nou hebben allemaal Formule... hier vaak op Sanford gereden in de Formule 3. Ja. Formule 3 race. En dat maakt een Zelfs, hele bijzondere ja, klasse. Ja, zeker. Ja. Zelfs gewonnen door Max Verstappen en ook door Louis Hamilton. Hamilton Ja. Dus dat is op zich wel leuk natuurlijk dat je die gasten in de Formule 3 hebt gehad en nu, uh, nu je... bovenin uh, de Formule 3 er mee doen. Ja. Dus uh, vooral mag uh, stoppen dan. Loo, maar auto's lijken minder. optisch wel een ja. beetje op elkaar. Dus dat is wel, het zijn formule -auto's allemaal open en uh, open ja. wielen en zo. Ja. Maar het is gewoon maar minder, minder vermogen. Uh, en, uh, precies, het is echt een kleinere uh, ja. broertjesusje dan. Ja. Van en alle nee. met die er in Formule 1 wagen zitten met, met, met uh, hoe heet het, die DRS, weet je wel. Dat, ja. De achterklep die, die, open, die achter, open kan, dat Ja, dat we, heb je allemaal niet daar nee. Niet, natuurlijk. Dus, uh, nee, maar goed, uh, ik kan uh, mensen met kinderen aanbevelen uh, om hier gewoon een keer te komen kijken. We liep, het even hier rond met z'n tweeën, Jans en ik. Het is hartstikke mooi gezellig hier. Daar kan je prima van maken. Ja, en ja. dan kom je opeens de oude auto van James Hunt. Zegt de naam James ja, Hunt? Ja. Ja, ja, nou ja, goed. Die staat hier uh, gewoon: uh, de Hescat van uh, uh, James Hunt. Die hier in 75 won. Dus dat is uh, ja. Ja. 8, 48 jaar geleden. Maar het is natuurlijk een hele bekende naam natuurlijk, die James ja, Hunt. En die wagen ja, die staat Adel hier zijn gewoon. Hij heeft hier ook gereden. Hij heeft hier ook gereden. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Okay. Tussen 1978 uh, en 1985. Uh, in uh, 1979 won hij zijn eerste race in Portugal. Uh, ik denk dat hij zeven uh, jaar uh, mee heeft gedaan hier hoor. Oh, en de ja. laatste race in 1985 stond hij nog stond op het podium. Ja. Met Prost en, uh, en uh, Lauda ja. als derde. Dat is, een hele, dat is een hele mooie foto toen. Dat Senna hier op het podium was. Dus uh, nee, maar het is mooi dat hij, uh, dat hij hier ook gereden heeft. Ja. Ja. En daarna niet meer natuurlijk, omdat uh, uh, Sommer niet meer meedeed met die Formule 1. Dus nee, dat was de mooie tijd hier en hij was hier altijd sterk hoor, ja, maar goed, hij was overal sterk, die, die, die scène. scène. He? Heb je ja. ja. ook een ja, ook? Ja, zeker. Ja, ik ook wel, ja. Ja, ja, ja. mooi he. Mooi he. En mensel en en, Proost. en dat was uh, in die tijd voor Ja, ik Menzel, ook heel, Proost, klopt. Ja, ja. heel veel. En daarna heb ik het wel een beetje uit het oog verloren en sinds Verstappen begint het weer een ja. beetje, En Jos nou, Verstappen bedoel ik, bedoel ik. natuurlijk een hele ja. periode gehad met, uh, met Schumacher, die, die iedereen nog goed deed. Ja. ja, dat viel ook, dat ook heel goed Dat was heel heel een hele leuke periode. En toen natuurlijk acht jaar lang. Uh, maar zoals we het nu uh, zo betrokken voelen, dat heb ik eigenlijk in het verleden wel minder gehad. Nee, dus in dat ik begrijp dat. Dat ja. ging ik wel heen als jong jongetje met mijn opa. Ja. Dus daar heb ik wel herinneringen aan. Ja. Uh, en verder heb ik hier ook wel andere evenementen bezocht. Maar ja. het, uh, ja. uh, ik ben geen puur fan. Ik bedoel, al die data die jij net oplepelt, dat, uh, dat zit bij mij misschien wel erg. Maar ik zag ja, niet, ik, ik, ik, ik, niet zo snel te ik, ik, ik, praten. Voor hebben. het AD heel veel Formule 1 races gedaan, daar, dan ben ik dat nog wel ja. een beetje. Ja, ja, maar. Um, uh, ja, tot, tot 85 was het uh, prachtig natuurlijk. En, uh, ik uh, ben onder de indruk hoe het, hoe het circuit zich ontwikkelt. Hè? Want ja, we, mooi, door ja. de Formule 1 is nieuw, het asfalt en de banen. Alles is allemaal prachtig. De, de, ja. de paddock. Maar nu uh, valt op uh, dat ze ook andere dingen aan het aanpakken zijn. Zoals de entree ziet er een stuk beter ja. uit. Toch was weg. Heel mooi. Ja, en dat, dat was ook echt wel nodig. Hè? Ja, op een gegeven moment de, dan valt dat nog meer op omdat ja. de rest zo mooi wordt. Ja. Dus ze ga blijven maar door met investeren. Ja. En ik gaan vind het wel mooi. De, de, de pistraat hier nog verlengen. Er komen nog drie, vier garage bij oké okay. uh, omdat uh, en dan worden die andere garages nog iets groter omdat ze geklaagd hebben dat het te klein is ja ze hebben natuurlijk van die enorme grote auto's ja, ja, ja, die in dus die garages die zijn eigenlijk gewoon te klein geworden voor die wagens. Maar die, dat gaan ze ook volgend jaar aanpakken. Dus dat is wel mooi natuurlijk. Ja, Het kost wel even wat. Maar, uh, dat de DTM die komt natuurlijk volgende week uh, DTM uh, hier naar toe. Die hebben ook wel hun eisen, denk ik, he, ja, qua boxomvang ik ja, en dergelijke. Ah, ah, dus, ja, natuurlijk. Dus, uh, die komen met hun eigen hospitality ook, dat is ook vrij groot. Ja. Dus, uh, maar het ja. is heel leuk uh, dat al die Engelsen hier ook zijn. Weet je wel, die mensen zijn zo gek van die, van die, van die autosport. Auto's, ja, ja. Dus er zijn heel veel van die kleine garagetjes in, in, in Engeland waar ze al die auto's een beetje op, op knappen. Ja, maar weer wat dat, muziek draaien? Ja, Daar hebben ze veel meer mee dan Nederlanders, zeg maar. Ja. In Nederland doen ze het ook wel, maar veel minder, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik weet dus die ik ga... zijn hier enorm aan het poetsen en doen en zo, maar ze vinden het ook prachtig om hun verhaal te kunnen vertellen. Ja, je dus je hoeft maar, ja, maar één ja. muntje erin te gooien. En ja, ja, ik, ik, ga even, ja ik ga zo nog even ja. langs en dan uh, gaan we nog even een paar leuke uh, uh. uh, gesprekken voeren. Ja Hans, je moet er weer Ja, ja we moeten uit. weer eens uit, aan, aan de muziek, muziek draaien. Draaien. want anders ja. dan, uh, komen we er niet uit, nee. Pin. <laughs> en jij moet aan het werk, hè? He? Ja, ik moet aan het dat dan werk dan ik ook nog. Gilles, bedankt. Hans, bedankt. oké. Muziek. Bedankt. You shake my nerves and you rattle my brain. You've got your love, drives a man insane. You broke my will, But what a thrift. This a grace, just great ball of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, my honey. I've changed my mind. This world is fine. And the is just great ball of fire. Kisses baby. Mmm, feels good. You like, you like I like love the You're fine. So kind. You so. tell this world, this world. That, that you might, mind, mind, mind. That you you might, might, might. That chew my nails on and that twitch all my I'm real honest, but it's your is Come on, baby. it drives me crazy. just great balls of fire. You might, might, might, might Ain't you trying to kill me That's a good old my thumb Real nice That's the bloody show here Come on, baby Right, Grace is Great balls of fire You shake my nerves my And you and rattle my brain my Too much you love drives a man insane, insane. You, you broke, broke my, my will But what a thrill This Goodness, is Great balls of fire Hallelujah Red, it's just great balls of fire Kisses, baby Mmm Feels good Hold oh, me, baby Well, I want to love you like I love the show well, You're fine So kind Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you might lay all down tonight, which oh, all I've gone I'm real nervous, but it sure is fun Come on, baby it drives me crazy, Through. It's just, just great balls, balls of fire. fire. Ja, we zijn zijn mind, mind, mind, mind. we your Chuck Berry met Johnny B. mind, En mind. 1959 your Taylor en his Playboys... Oh nee, die krijgen we nog. Jeremy Lewis en Great Balls of Fire. Yeah? Oké. Okay. <laughs> en uh, in de Sandwoordse krant stond ook trouwens dat er een uh, heleboel gouden bruidsparen waren op de borrel bij de burgemeester. Ja, dat vond ik wel leuk, positief ja. nieuws. Ja ja. ja, ja. En liefst 32 echtparen die in 2020, 21 of 22, 50 jaar getrouwd waren. En die zijn door de burgemeester ontvangen. En, ja, daar stond ik in dat vorige week waren er ook in is Dus al de tweede keer. Twee sessies, ja. Maar is er ongelooflijk dus, zoveel mensen zo lang getrouwd? Dat uh, hoor je tegenwoordig niet meer. Hè? Nee, nee, nee. En dat was nog voor... Dat, het, dat, dat haalde de burgemeester ook aan. Dat het was voor Tinder. Dus mensen moesten het echt nog op school. Sportclubs. <laughs> je moest nog echt fysiek aanwezig... Ja. En bezig zijn. Oké, okay, dat, dat is mooi inderdaad. <laughs> dus. Ja, de ja, tijden toch? zijn veranderd, burgemeester. maar ah, wel ja. ja. Zeker weten. Dus uh, dat komt wel goed. Goed, uh, we dus. krijgen straks om vijf voor half uh, weer Hans te horen. Dus we hebben nog even tijd voor wat muziek. We ja. krijgen nu een uh, brand new Cadillac van Vince Taylor. En his Playboys. Je bent nu in de uitzending, want jij bent belangrijk. Ah, lukt het? Ja, Ja, het is gebeurd. Gaat er gang. praten? Jij ja. kan praten. Oké. Okay. Ja. Nou, we staan hier in de paddock. En we staan hier met Orno porno Goedemiddag. voor de middag. Welkom in de uitzending van uh, uh, ZFM Radio. Je bent de voorzitter van de historische Hartelijk. En uh, dit moet een geweldig evenement voor jullie zijn. Maar dit is wel een van de mooiste evenementen op het gebied van de historische autosport uh, in Nederland uh, denk ik, het grootste. We organiseren is al uh, voor de 11 e of de 12e keer samen met het Zandpoort. En dit is een evenement waarbij je echt uh, de vastste historische raceauto's door de 1 auto's, GT, types van alles en nog wat zit. En uh, we hebben er ook nog een ongelooflijk mooie weekend met zon voor gekregen. Het is mooier dan dit kunnen die evenementen niet worden. Dat begrijp ik, want het is al 95 jaar te de Decree. Dus ik denk dat uh, want jullie elk jaar eigenlijk een, uh, een, uh, een historische uh, Grand Prix hebben. Dat is eigenlijk elk, elk jaar. Ja, de maar dit de historische, de historische Grand Prix wordt elk jaar georganiseerd. En de Hark organiseert ook nog een aantal andere historische races. Uh, in Zandvoort, maar dit is wel het grootste evenement waar we aan meewerken. Ja, maar de, maar de reacties van de mensen die waren wel, uh, wel goed. Ze dus willen we allemaal graag meedoen. Ja, het zijn, er is heel veel belangstelling voor om hier mee te komen. Er komen uit Engeland ook heel veel series, met name met die vervoerde 1-auto's, wat ik je net vertelde. En die komen allemaal uh, heel graag naar Zandvoort om hier te komen rijden. Hoe, hoeveel leden heeft jullie club? Onze club heeft nu uh, ongeveer 1100 leden, dat is uh, meer dan ooit. Dus dat vind ik zelf wel heel erg leuk. ...en die zijn voor een deel ook actief als rijder... ...maar er zijn natuurlijk ook heel veel leden van de ARK... ...die uh, lid zijn om historische auto's... ...raceauto's te kunnen komen bekijken. 1100 leden, dat is heel veel. Ja, dat is best een grote club, hoor. Dus dat, uh, dat betekent... dus, er zijn heel veel mensen... ...die het leuk vinden om... ...aan auto's te sleutelen en dan... Uh, ...af en toe mee te rijden. Ja, Volgens mij is dat een uh, hobby die uh, niet uitsterft... ...en waar nog steeds heel veel mensen... ...heel veel plezier aan beleven. Dat klopt. Ja. Ieder jaar komen er weer leden bij... Want... Die auto's worden ook historisch ook, man. Ja, dat uh, zeg ik wel eens. Als je maar lang genoeg reist, ben je opeens een historisch coureur als je in dezelfde auto blijft zitten. Maar het is waar wat je zegt, er komen hoe langer meer auto's bij. En we proberen ook wel samen met de FIA, de historische raceklasse, ze dus worden ook wat jonger. En uh, dat brengt dan weer jongere mensen die die auto's uh, leuk. Heeft, heeft u zelf ook gereden? Ik race nog steeds, uh, gelukkig. Ik heb heel veel met uh, Alfa Romeo en Porsche gereden. En ik heb nu een kleine Engelse sportscar waar ik nog steeds actief mee ben. Ja, dat is uh, mooi natuurlijk. Ook naar het buitenland of niet? Ja, we gaan uh, door uh, Europa op toernooien met uh, een uh, Nederlands kampioenschap, een officieel Nederlands kampioenschap. Dat zijn zo'n uh, acht of negen races in een seizoen. Uh, en dan gaan we ook naar de Nürburgring, naar Spa-Francorchamps, dus soms naar Engeland, Hockenheim. Dus uh, dat houdt je dan een lang weekend. Uh, ja, geweldig, in. geweldig. Nee, ik had het net met iemand anders over. Die Engelsen zijn nog is geraakt je erger, hè? Een aantal garazetjes uh, die aan die wagen sleutelt en... Uh... Ja, de Engelsen zijn wat dat betreft ook een heel apart volk en daar leeft de historische autosport. Maar ik denk, uh, historische auto's in het algemeen nog veel meer dan in Nederland. Dus uh, dat is wel heel bijzonder om te zien. Wat zijn nou de, de, zijn maar de pareltjes uh, binnen jullie club? Bedoel van, uh, wat bedoel nou, het uh, van... Qua auto's? Ja, we hebben zoveel verschillende auto's. Ik, daar ga ik niet een eentje noemen, want dat is dan misschien wel persoonlijke voorkeur. Maar er zijn heel veel mooie historische Formule 1-auto's in Nederlandse handen. Er zijn prachtige sportscars en uh, prototypes. Uh, bijvoorbeeld de collectie van David Hart die uh, hier op het circuit staat met uh, vier of vijf auto's waar je echt uh, niet lang genoeg naar kan kijken. Dat is echt geweldig. Ik hoor de Formule 1-auto's ook. Hebben jullie ook? de binnenkant? Die zijn er ook zeker. Je moet straks uh, mij even rondlopen. Hierachter staat een collectie Formule 1-auto's. Ter ere van het 75-jarig bestaan van het circuit. Het zijn allemaal auto's die in Nederlandse handen zijn of door Nederlanders gereden. En dat is een indrukwekkende collectie. Die auto's staan erbij alsof ze nu nog meteen de baan op kunnen. Ja, of ze gisteren nog gepoet zijn. Ja, dat, dat precies. Ja, ja. Mooi, mooi. Uh, volgend jaar weer een historische Grand Prix, neem ik aan? In elk geval, zeker. En dan uh, kijken jullie uit naar uh, de parade. Voor is het natuurlijk hartstikke leuk. Op zaterdagavond. Vanaf 8 uur uh, komen. Uh, niet alle auto's, maar toch een groot aantal auto's naar het dorp toe. Gaan parkeren daar. Kijken jullie daar naar uit? Ja, het is natuurlijk een vreselijk leuke traditie die geboren is uh, in de periode dat de Formule 1 auto's die hier uh, uh, aan het racen waren... ...nog in garages door het dorp heen verspreid uh, werden neergezet en dan zorgens door het dorp heen naar de baan reden. En daar is deze op gebaseerd. En het is verschrikkelijk leuk om daar mee te doen met een raceauto door het dorp te rijden zoveel belangstelling, de, de straat een beetje lawaai maken dat is natuurlijk gewoon uh, heel erg uh, bijzonder om dat te kunnen doen een keer ja, onder Vlaanderen zei het al, want de ouderen kunnen nog wel herinneren dat die Formule 1-wagens uh, vanaf garage David, waar nu uh, uh, Dirk van der Broek zit, dat was toen een grote garage, over de Engel straat zou uh, naar het circuit reden maar dat is niet meer voor te stellen hè Nee, dat kan natuurlijk niet meer zonder dat je daar, uh, zoals bij de parade, allerlei ontheffingen voor moet regelen en afspraken moet maken met de politie. Terwijl ze dat vroeger waarschijnlijk gewoon zomaar deden en dat uh, werd door de vingers gezien. Het is nu wat gestructureerder opgezet, maar het idee blijft hetzelfde. Ja, ik hoorde dat er uh, voor morgen 35.000 kaarten verkocht zijn. Iets van gehoord? Dat zou zomaar kunnen. Dat is wel het aantal waar we doorgaan in de hoogtijdagen van uh, dit evenement. Oprekenen per dag. Dus dat is uh, een hele grote belangstelling. Ja, het is nu tamelijk rustig. Maar morgen en zondag uh, worden echt uh, knallen hier. Ja, vrijdag is altijd een wat rustigere dag. Er is natuurlijk wel hier wat uh, veel te doen al, maar nog weinig publiek. Zaterdag en zondag zijn de twee uh, drukke dagen. En wij zijn totdat de Formule 1, de moderne Formule 1, weer naar Nederland kwam, waren we heel lang het grootste autosportevenement van Nederland met deze historische ja, fabriek. Dus dat denk ik wel dus trots op. Ja, de begrijping is hartstikke goed. Nou, meneer Vlaanderen hartelijk bedankt. Wellicht komen we aan het uh, einde van het uh, weekend. Zullen we binnen nog even een keer langs? Of u komt even naar de studio, dan we kijken nog wel even. Maar bedankt in ieder geval tot uh, zover. En nog een heel fijn weekend. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. En leuk om altijd wat over deze uh, mooie uh, evenementen te kunnen vertellen. Hopelijk spreken we elkaar nog. Oh, dankjewel. Okay, perfect. Uh, nou, dat was het, jongens. voorlopig even. Ja, hals bedankt. Gaan we het weer overnemen? Ja, tot tien voor, hè? Ja, oké. Okay. Uh, tien, tien voor twee bel ik nog een keer. Oké, okay, ja, tot zo. Meldig. hoi. I'm mad about the boy And I know it's stupid To be mad about the boy so ashamed of it but must admit the sleepless nights I've ever had about the boy mm -hmm. on the silver screen he melts my foolish heart in every single scene although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the ball.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 Ja, dit was uit 1961. Diana Washington met Mad About The Boy. En uh, wat zie ik allemaal buiten voorbij komen? Zoef, ja. zoef, <laughs> zoef. de hazen. <haas> <laughs> wat Master gebeurt er allemaal? Sportcard ja. Legends zijn dit. Oh. En dan ben ik gaan opzoeken van wat is dat dan? ja Kan je dat eten? Nee, je kan het niet eten. <laughs> en... Um, dat, dat, dat, dat zijn echte races. Er zijn nu uh, kwalificaties uh, bezig. Okay. En er staan ook mannen met van die borden die buiten gaan hangen en al dat soort dingen meer. Maar dat wordt uh, ook op uh, Silverstone gereden, op uh, Spa okay. en in Algarve. Maar het zijn gewoon auto's. Het zijn een beetje persoonauto's, lijkt het toch, of niet? Nee, zie ik dat nee, verkeerd? Nee, nee. nee, dat zie je verkeerd. Nee, het zijn wel. Uh... Ja, ze gaan zo snel nee. voorbij, ik zie ze haast niet. Nee. Het zijn wel van die buikschuivers. Dat, uh... Ja? Ja, oh. nee, het zijn wel. Moeten we toch het even aan een hals ziet als, als ja. een, uh, een sportauto uit. Nee, okay. het ziet er wel. Uh, behoorlijk snel uit. En ze zijn ook heel snel. Ja, ze zijn erg snel, ja. ja. En wat gebeurt er nog meer vanmiddag? Wat gebeurt er nog meer vanmiddag? Moet ik weer naar mijn dingetje toe? Want we hebben straks ook de F3, de 500cc. Oh. Dat is ook een kwalificatie. Dat is om vijf uh, over twee tot tien uh, voor half drie. En dan heb je om half drie tot kwart voor drie... Uh, ...hebben we uh, de Force, een demonstratie. En dat zijn ook uh, een beetje raceauto-achtige dingen. In de microfoon? Dus, die zijn, dat zijn ook raceauto's. Uh, uh. Oké, okay. dus. ja. Ja, want morgen ja. en natuurlijk zaterdag en zondag zijn de echte races, hè? Vandaar dat ze eerst gekwalificeerd moet worden of zo. Ja, er ja. komt vanmiddag ook wel een race hoor. Oké. Okay. Dan om uh, uh, vijf over drie. Ja? Wacht even, moet ik even wat naar beneden met mijn dingetje. Maar vijf over drie tot uh, vijf voor half vier. Dan is er de Master Racing Legends van 1966-1985. Oh. Van de F1 Cars. Ja. En je had het er vanmorgen nog over, gaan we nog achteruit rijden met dafjes of zo? Nee, dat zie ik niet terug. Nee? Nee. Dat is jammer hè? Ja, ja. ik vind het ja. zo jammer. Ik vond het wel leuk. <lacht> maar die dafjes konden echt heel hard achteruit rijden. Ja, dat was inderdaad leuk. Ja. En toen zelfs nog met de caravans met erachter caravans of zo. Met caravans hebben ze ja. ook gedaan, ja. Maar toch ook achteruit? Nee, dat was vooruit toch. Nee, ook achteruit. Hoor. Nee, achteruit. als je achteruit gaat racen met een, met een, met een caravan, dan uh, ga ja. je haken. Ja, en niemand haalde de eindstreep volgens mij, nee, dus, uh, nee. Met André van Duin, ik kan me wel herinneren. Ja, ja, ja, dat ja, ja, ja, was ja, leuk. Dat ja. Ja, was ja. erg leuk, ja. Ja, ik weet alleen niet of dat ook hier op het circuit was. Ja, dat was wel ergens op het circuit. Ja, ik weet het ook niet meer, nee, ah. nee. Nou, zoek het eens op. We gaan Hooran het opzoeken. Het ja, Muziek. Ja. Doei, doei. Shall like En dat was 1963, de Biddy met... I wanna hold your hand. Echt waar? <laughs> en wat gaan wij volgende week doen, Marja? Wat gaan hè? wij volgende week doen? Volgende week gaan we weer één dag vliegers doen, hè? Oh, dat is waar, ja. ja. ja. En jij en was aan de beurt om uh, Ik was aan de okay. beurt. Ja, oké. Okay. Dus ik, uh, ik ga een uh, lijstje samenstellen. En dan gaan we dat weer doen. Ja, vroeg wat, uh, dat uh, DAFjes racen. Oh ja, met achteruitrijden. Ja, dat zo. was ja. de Zee en in de lucht. Ja. En dat was van 1978. 78, dat is een tijd geleden. Ja, schat. Het, uh... En met die caravans heb je dat nog kunnen vinden? Ja, dat was dezelfde aflevering. Ja? Dat werd altijd bij elkaar gedaan. Maar ook achteruitrijden, of niet? Had ik ja, dat... achteruitrijden Toch en uh, die caravanrace. Dat uh, werd gepresenteerd door André van Duim. Ja. En uh, die was commentator... En dat uh, ja. Ja. ja dat vond ik altijd een leuke uitzending. Ja, ik kan alleen niet vinden van welk circuit het afkwam. Oké. Okay. Dus, uh, dus moet je nog even verder zoeken. Moet je nog ik, verder zoeken. Ja. Ik ga verder zoeken. Ja. Nou, dus zijn wij onderhand aangeland in 1954 natuurlijk met de Shangri Laars en Leader of the Pack. Hans weer aan de telefoon. Hans, ga je gang. Goeiedag. Ik sta hier bij de Dutch Vintage Sportscar Club. Hele mondvol natuurlijk. Ja. We gaan zo even vragen met een van de leden. En, uh, uh, dat heeft als doel eigenaar van sportieve vooroorlogse automobielen de gelegenheid te bieden. op een recreatieve manier te genieten van een sportscars. Jij ja, bent even aan het voorlezen. Ja, is een mondvol. De, ja. Wat de, wat de club inhoudt? Ik ben punt van de 30 Sportska Club. Ja, inderdaad. En uh, u, u, u bent? Ik ben Henk Portsons. Oké, okay. en u bent, u bent ook lid van, de, van die club? Ik ben lid van de club, en Leo ja, lid. Erelid. zo. Kijk eens aan. Waarom lid? Nou oh, ja. Al heel lang lid. Oh. <laughs> en, en, uh... Ik ben gewoon lid. Uh, oké, oh, oké. Okay, okay. Nou, u, u heeft mij net in het voorgesprekje al verteld dat er hoeveel wagens komen? Wij hebben wij verwacht dat dit, uh, dit weekend 50 pre 50 vooroorlogse auto's, ja. Vooroorlogse, ze, ja, dat zeggen natuurlijk geen alleen autos maar vooroorlogse sportwagens, zeg maar. Ja, ja. We zijn ook een sportscarclub. Ja, en ja. dus we, we hebben nu 50 auto's... die morgen voor een deel ook op het de, op de circuit rijden. En de anderen zijn al een als bezoekers. Ja, ja, want jullie gaan niet eens, Jullie geven meer een demonstratie, hè? Ja, dat is juist. Want het, is niet, het is niet de bedoeling dat ze in aan Tarsanbocht uitvliegen? Ja, dat is zeker niet de bedoeling. Wij uh, doen... Uh, bij Almodal rijden wij een uur demo, zowel zaterdag als zondag. Hartstikke leuk. Ja, er zijn heel veel mensen er, dus die kunnen er allemaal van genieten. Ja, ik sta hier bij een rijtje, helaas radio, maar ik sta hier bij een rijtje auto's. Nou, de, als, je, als je een beetje van auto's houdt, dan, uh, de, de, dan is het prachtig om te zien natuurlijk. En uh, wat voor auto heeft u? Ik heb een Lanchester. Lanchester? Een oudste Engelse merk. Oh ja? 1933. Oh, dat inderdaad. lijkt mij meer een vliegtuig, maar... Ja, maar dat, uh, dat, dat was het niet. Nee, <laughs> Maar... Uh, Kunt u iets vertellen over die auto? Hoe lang heeft u hem al? En, uh... Uh, ik heb hem uh, nu drie jaar en uh, ik heb hem in onderdelen in België gekocht. En uiteindelijk helemaal opgebouwd zoals ik uh, vond dat hij moest zijn. Oké, okay, dus. En, maar, er zijn, er zijn geen boekjes, maar natuurlijk. Nee, er zijn uh, geen boekjes. Ja, foto's en uh, ja. filmpjes op internet. En uh, daar moet je mee doen. Hoe lang bent u daarmee bezig geweest? Uh, dit, dit, dit keer drie jaar. Drie jaar? Of ja. één auto? Eén auto. De vorige keer zeven jaar. En wat was de vorige dan? Dat was een singer. Singer, nee, ja. Dat is een my ja. machine, hoor niet. Nee, dat is een Engelse auto ook. En die hebben ook ooit op Le Mans gereden oh, ja. en in hun klasse gewonnen en vandaar de uh, ja, interesse. Ja. Ah, dit is echt een, een prachtige hobby, lijkt mij. Zeker, ja. Kost alleen heel veel tijd. Tijd en geld, ja, geld ook. Ja, hoor maar. ja we, we horen het. Ja, dit zijn ze niet hoor, want we waren er aan het rijden. Maar um, dus komen de feiten die komen morgen ook uh, in het dorp hè? tijdens de parade. Ja, dat is ook de bedoeling dat wij morgen meedoen aan de city run ja. en uh, er is ruimte voor een man of 15, 15 auto's. 15 van die wagens komen door het dorp rijden en gaan daar een, uh, ja. Ja. Gaan daar een, uh, een drie kwartier uurtje parkeren. Iedereen ze goed kan zien en dan gaan ze weer terug. Dat, dat is het plan. Ja, ja. ja, ja. Morgenavond. Ja. Is uh, deze uh, historische Grand Prix, die bestaat natuurlijk 75 jaar, is er daarom uh, zoveel belangstelling voor, van jullie kant ook? Ja, wij, ja, wij zijn een club van een kleine 200 uh, leden. En 50 daarvan komen nu. voor uh, het ja, is uh, een behoorlijke een behoorlijk Een kwart van onze leden is nu aanwezig. Nou, het is dus niet elk jaar natuurlijk. Nou, elk jaar hebben we wel uh, een, een event hier uh, op Zandvoort. Uh, niet alleen Zandvoort, we komen ook naar de. Uh, als komt goed moeder in de kans in zoals of we, we treden op in Arsen. Ja. En ook naar het buitenland. Uh, ja, geweldig, geweldig. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel uh, succes morgen. Ja. En uh, ja, parkeren 4 euro per uur in Zandvoort. Nou, dat hoeven jullie niet te betalen hoor. Maar. Uh, uh, we staan hier op het terrein. We staan hier op het terrein. Ik moet helemaal zijn ook uh, uitgestald hier op het terrein. Dus ik zou zeggen, kom morgen of zondag ook naar uh, het circuit toe om ze te bekijken ik ook, ook, hartelijk danken en uh, niet te hard rijden. Niet te hard rijden en heel houden. <laughs> en heel houden. Oké, okay, bedankt. Fijne dag nog, hoi. Nou, ja, dat was het hier uh, eventjes van de Dutch... Partij, nou de Dutch Vindersports Car Club. Moje nou, mooje Oké, Hans, dus, uh, bedankt. Terug, uh, ja, graag gedaan. We gaan een eventjes doen. Ja, oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dag, dag. We live touch. Het Dit is Race Radio, alleen op ZFM. We Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Radio. Dat was natuurlijk ja. Bob Dylan uit 1965 volgens mij. Ja. We gaan afscheid nemen hè Marja? Ja, we gaan uh, afscheid nemen. Ik ben morgen nog te horen tussen 12 en 2 met okay. Isabel. En um, Walking volgende reporter. week ja, zijn ja. we er weer uh, vanuit, uh, vanuit ja. de studio. Ja, misschien ja. vanuit uh, Rabbel. Nee, dat is pas de 24ste hè, dat we vanuit Rabbel gaan. Ja. Ik heb geen nee. idee. Oké, okay, dan moeten we nog even horen. We gaan eindigen met jouw favoriet, de uh, Rolling Stones, met It', yes. Black. Oh, dat is beste fietsmuziek. Meteen ja? ja? Nou, bof komt. Tot volgende week. Tot volgende week.